Of reddingswerkers de Nederlander hebben gevonden of dat hij op eigen kracht uit de Colombiaanse jungle is gekomen is nog niet duidelijk. Iran heeft opnieuw raketten getest. Dat gebeurde tijdens een militaire oefening in het land. Gisteren kondigde de VS nieuwe sancties af na een raketproef van Iran een week geleden. Volgens de Amerikanen was die een strijd met de geest van het nucleaire akkoord dat Iran in de zomer van 2015 sloot met het Westen. Iran testte vandaag raketten voor de korte afstand. Volgens een legercommandant is het land klaar om het raketten te laten regenen op zijn vijanden. Het zuidwesten van Frankrijk is getroffen door een zware storm. Er zouden geen gewonden zijn, maar de schade is groot.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 tijdens een politieonderzoek naar drugsbendes. De jongen zou niet alleen moorden hebben gepleegd... maar ook mensen hebben afgeperst, ontvoerd en beroofd. Het weer een gebied met regen trekt langzaam van het zuiden richting het noorden. Op de Wadden gaat het pas vanavond laat regenen. Morgen de loop van de ochtend droog. Het is dan bewolkt met lokaal wat motregen. Het wordt zo'n 7 graden. En dit was het NOS Journaal.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 27 e jaargang, aflevering 5 alweer van uh, vrijdag 3 februari 2017. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van The Your Breakdown... hier op uh, ZFM Zandvoort. Deze week in de Europese top 40 hebben we 7 stijgers. 19 zittenblijvers, 13 dalers en 1 nieuwe binnenkomer. Nieuw binnengekomen is uh, Shakira samen met uh, Maluma, met uh, Chantayé. Uit de lijst is uh, verdwenen uh, Tears van uh, Louisa Johnson en um, Clean Bandit. De snelste steiger uh, deze week in handen van uh, Ed Sheeran. Shape of You, 13 plaatsen uh, gestegen. in dat in de tweede week van Ed Sheeran. En waar die is terechtgekomen, nou, dat is een hele bijzondere positie... Uh, kan ik uh, best wel verklappen. Ik heb het uh, één of twee keer eerder meegemaakt... dat een uh, plaat zo hoog staat in een uh, tweede week... De snelste daler deze week is in handen van maar liefst drie artiesten. Alle drie acht plaatsen gedaan. Calvin Harris met This Is What You Came For. Naked met Sexual en Robbie Williams met Love My Life. Alle drie de snelste dalers met acht plaatsen. Waar ze allemaal terecht gaan komen, dat hoor je zo direct. Eh, ergens tussen ja, nu en vijf uur ga ik het allemaal aan je verklappen. Uh, verder uh, ja, gaan we kijken naar uh, de Nederlandse top 40. Dat zal rond de klok van uh, half vijf zijn. En rond de klok van uh, kwart voor vijf zullen we dan uh, toe zijn gekomen aan de top 3 van uh, deze week. En die is uh, compleet anders dan uh, vorige week. Dat kan ik je wel vast verklappen. En verder natuurlijk een uh, hoop uh, muziek en uh, wat uh, informatie uh, over de artiesten voor zover uh, mogelijk. Eerst gaan we luisteren naar uh, hoe de top 3 er uh, vorige week uitzag. Nummer... De, de, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week met top 3 uh, James Arthur. Op nummer 2 stond de Passenger met Anywhere. En op nummer 1 stond Clean Man met uh, Rockabye. Deze week beginnen we met een van de zittenblijvers. Een plaat die alweer 35 weken lang uh, in de lijst staat. Dit is Sigala samen met John Newman en Al Rogers met Give Me Your Love. I'm a selfish I take your pain.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 So what to do Deze week Ellie Golding met Still Falling For You. 21 weken lang in de lijst en deze week twee plaatsen gedaald. En daarvoor hoorde je Calvin Harris met This Is What You Came For. Wij gaan door met de nummer 34 van deze week. Dus is de Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met All We Know. Que ella no me Ven y en die kerk niet meer de quieras. que Ik heb een mala ves, niet Ik Si siempre me entretiene, sabes manipularme y con tu cadera, No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pago bola, te esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No vaya a interesar lo que nos no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime quién para mi bebé. ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Digo, ves, no se sabe. Un día digo que no haya toques. Sí. Yo soy un masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Geweest. Shakira is dit een nieuwe binnenkomer van mij deze week samen met uh, Maluma. En de nummer heet uh, Chantaye. Nou, de, de, de, de, dit nummer is uh, zo populair dat het de snelste Spaanta, Spaans talige video wordt... die meer dan 100 miljoen uh, views weet te krijgen. En dat binnen 20 dagen. En uh, in Spanje komt de samenwerking uh, op de eerste plaats. En ook in Argentinië groeit, groeit het nummer dan uit tot een uh, top 3 uh, hit. Nee, daarvoor hoorde je uh, Phoebe Ryan met uh, The Chainsmokers, All We Know. We gaan nu luisteren naar de nummer 29 van deze week. Dit is Mike Perry samen met Shy Martin met The Ocean. Keep me company in the night That's all I need, all I want is for you to stay alive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 Come on. Top met uh, Cool Girl. En daarvoor de nummer 29 uh, Mike Perry uh, met The Ocean. Ja, we zijn alweer uh, door de eerste kwart heen uh, van de lijst. En dan ga ik even vertellen wie we wel en uh, niet hebben gehad. Op nummer 40 staat Tigala samen met John Newman en now Rogers met Give Me Your Love. Op nummer 39 Yellow Claw featuring Jade Lauren met uh, Love and Warm. Op 38 Kelvin Harris en Rihanna This Is What You Came For. En de nummer 37 is in handen van Kelvin uh, Harris met My Way. Blijven zitten op 36 is Shawn Mendes met uh, Mercy. En op 35 staat dan uh, Ellie Golding, still falling for you. De Chainsmokers samen met PeeBee Ryan met uh, All We Know... staat op uh, nummer 34 en op 33 vinden we dan Ariane Grande... samen met Nicki Minaj met uh, Side by Side. Nummer 32 is blijven zitten deze week. Martin Garrix samen met Bebber Xa in The Name of Love. En op 31 is Shakira samen met Maluma, met Ch uh, Ch Chantaye, uh, nieuw binnengekomen. De nummer 30 dan, Niket, met Sexy War. En op nummer 29 binnen we Mike Perry samen met Shai Martin met uh, The Ocean. En op nummer 28, die hoorde je net, Tavlo met Cool Girl. De Euro. De de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 27 vinden we dat je Horror met Disstown. Uh, maar wij gaan naar uh, de nummer 26. Vorige week binnengekomen op 35. Dit is uh, Jax Jones met You Don't Know Me. Oh, oh, oh, oh. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. oh, yeah. Time is money, so don't fuck Girls, I'ma have a good time Step back, we're your chit-chat Killing my vibe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 the chick Yeah, yeah, that hurt me, I'll admit Forget that, but I'm over with I hope she get Deleted all your pics, Then got your number from my phone. Mm. Yeah, yeah, you took all you could get. But you. Uh, Shout-out to Max. En daarvoor hoorde je Kygo met uh, Carrie Me. Hey, no <coughs> Pardon, nog een klein kwartiertje. in Het eerste uur uh, zit er alweer op van uh, deze week. Dan uh, zullen we het volgende uur gaan kijken naar de Nederlandse top 40. En uh, natuurlijk naar de top 3 van uh, deze week, hoe die er precies uitziet. Hij is uh, compleet anders zit, en er zit een leuke verrassing in, dat kan ik je wel vertellen. Hey, eerst gaan we nu luisteren naar de nummer 20 van uh, deze week. Can you tell me Sam me how to follow, when there's no one left around.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 She cuts your hair and from your lips she Te aan denken, maar dit is nog afkomstig van een uh, kerstalbum. Het album van uh, Pentatonix. Dit is de nummer 19 van uh, deze week. Halleluja. Daarvoor hoorde je de nummer 20, Sam Veld, What About Love, en wij gaan door met de nummer uh, 18, het ene laatste nummer van uh, dit uur alweer. En op nummer 18 vinden we Robin Schultz samen met uh, Davy Guetta en uh, Cheer En dat nummer die heet uh, Shadowlight. een van de oh, zittenblijvers van deze week.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 I know that you don't Samen met uh, Daisy Guetta en uh, Cheat Coat met uh, Shadowlight. De nummer 18 van uh, deze week. Ondertussen alweer 9 uh, weken lang in de lijst. En uh, deze week uh, blijven zitten op een uh, 18e plaats. De volgende plaat is de laatste plaat uh, van uh, dit uur, de nummer 17. Ondertussen alweer 8 weken in de lijst. Goed voor een 17e plaats. Dus. Dit is uh, Jean-Paul samen met Dua Lipa met uh, Line. En na het nieuws in het uh, verkeer en het uh, commercial zijn we weer bij je terug. With the badness, look how she act. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand under the cap. A piece of game, and love all your But she never stepped of the foot, the way got. Ain't in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love, it's nothing but